Hector. Ja. ja, we gaan nu ja. naar, de, naar achteren. Dus Even trouwens wat je had ook over dansen. Jullie kennen natuurlijk allemaal de nieuwe steppenfilm, 3D. Ja. ja. Nou, Ik uh, ben uh, via een gemachtigde bron ben ik, uh, aan het album van de film gekomen met uh, de daarbij horende muziek. Dus ik ben uh, super trots dat ik nou mag zeggen van uh, nou, Kevin, uh, zet hem maar op. Ja, en niet vergeten volgende week, want we hebben er vorige week over gehad. Vrijdag 17 september op half negen de voice of holland allemaal kei, want het schijnt oh, ja, het is echt heel een heel aparte. goed programma zijn. We hebben er helemaal een, een, een preview van gegeven en zo. Ja. We gaan nu luisteren naar Roscoe Dash Featuring T Pain en Fabo met My Own Step. Hey, en fijne dag. tot te volgende, te volgende week. week. Step it up, step it up, break the knob off right now. Right now. Crump on the sign, I don't do what you want, I don't bring the party up right now. right now. Roscoe be so flexed up and I make it look so effortless. I show out, so out, everywhere I go, I ten bad bottles, watch me while I go out. Oh, I know I go so hard, I'm a big dog, stay out my yard. Press record, cause you gon' wanna take this spaceship, taking off on a one-way to Mars. See, we turn up regardless, show where I go, the heart is. Go dumb, go dumb, go dumb, lose control, then go retarded. See, I got my And I got my own style, overseas money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 Vanmiddag schoven de onderhandelaars Rutte, Wilders en Verhagen weer voor het eerst aan bij de informateur. Vanaf morgen nemen de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA weer een secondante mee. De Cubaanse regering gaat tot 2015 een miljoen ambtenaren ontslaan. Dat is 20% van het totaal aantal werknemers op Cuba. Volgens de Cubaanse president Raúl Castro zijn de ambtenaren overbodig. Om de pijn van het ontslag te verzachten krijgen Cubanen meer vrijheid om een eigen bedrijfje te starten. De hoop is dat ambtenaren voor zichzelf beginnen... en de economie op het communistische eiland een flinke impuls geven. De Verenigde Staten verkopen aan Saudi-Arabië... een grote hoeveelheid militair materieel. Het gaat om gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters. De landen zijn ook in gesprek over de levering van marine materieel. Het Amerikaanse congres moet nog akkoord gaan. Dan pas is de wapendeal definitief. Tienduizenden mensen zitten in Irak in de gevangenis... terwijl ze geen idee hebben waarom. Dat zeggen onderzoekers van Amnesty International... Volgens de mensenrechtenorganisatie worden veel van de gevangenen mishandeld of gemarteld. En uitzicht op een proces hebben ze niet. Amnesty heeft ook kritiek op de VS omdat die van de zomer duizenden gevangenen heeft overgedragen aan de Iraakse autoriteiten. De Ajax-voetballer Evander Snow is bij een wedstrijd van jong Ajax tegen jong Vitesse onwel geworden. De 23-jarige Snow moest worden gereanimeerd en werd overgebracht naar een ziekenhuis. Hij is weer bij kennis. Waarschijnlijk had hij hartritmestoornissen.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 We hebben ons vijfjarig jubileum tenminste gevierd en ik geloof dat <laughs> dan zou ik in de boeken moeten kijken, want ik, ik kan het zo niet onthouden. Maar we, ja, dat is heel leuk. We hebben uh, woensdag een vergadering van, van het bestuur dan. En dan hebben we veertien dagen later hebben we onze laatste dag van het seizoen. Oh, gezellig. We gaan uh, met de bus naar Spaanwouden We gaan naar een rondrit en dan ergens gezellig koffie drinken. Oh, dus ja. jullie hebben wel leuke uitstapjes. Dat dus... is nou één keer ja. dan, hè? Het, het ja, flats. eenmalig. Ja, want uh, we hebben onze laatste spreker. Wat was het dan? nou? Nou ja, in ieder geval begin september weer met iemand uit Bunt Ja, ik had iets gelezen in het kerkblad, meen ik, van, van, uh, dat de laatste spreker...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 Machtige stem, hoor naar hem in dit heilig Earth is stand on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 Yeah. Du richtest mich wieder auf und du hilfst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und fraß dir mich.